De Nederlandse economie staat weer stil. Begin dit jaar begon de boel weer te draaien. Bedrijven deden goede zaken omdat de corona-lockdown voorbij was. Maar het is weer gedaan met die economische groei, zegt mijn collega André Mijnema. De impact van de Russische agressie in de Oekraïne, de energieprijzen die de pan uitreizen, de haperende wereldhandel, die hebben gewoon een rem gezet op de economische groei. Kwartaal op kwartaal gezien groeien we nul, niks meer. Volgens de Nederlandse bank blijft de economie nog wel even haperen en gaan de prijzen ook niet... Gaan de prijzen ook niet snel naar beneden. Mocht de toevoer van Russische olie en gas helemaal stoppen, dan hebben veel bedrijven daar last van en komen we in een recessie terecht. Als bedrijven genoeg maatregelen nemen, hoeft er in de herfst geen nieuwe lockdown te komen. Het kabinet maakt zich nu nog geen zorgen over een nieuwe golf, maar als die wel komt, moeten bijvoorbeeld onderwijs, horeca en de reisbranche zelf plannen maken om besmettingen te voorkomen. Viroloog Marion Koopmans mag niet naar het Oerolfestival. Ze zou daar te gast zijn, maar ze is afgebeld vanwege een veiligheidsrisico. We weten niet wat dat precies betekent, maar ze zou zijn bedreigd. Sinds corona is uitgebroken, krijgen wetenschappers online veel bagger over zich heen. En dat was even schrikken, vorig jaar, toen een overijverige plantsoenmedewerker in Utrecht niet doorhad dat een trap met planten ook een kunstwerk was en de boel kort en klein maaide. Gelukkig staat een jaar later de trapper weer redelijk bij. Komt weer door vrijwilligers die als een razende zijn gaan planten. Dan blijft het lastig om een trap goed te beplanten, zegt een vrijwilliger. In die aanloopperiode hebben ze vocht nodig en, en warmte. En, maar niet te veel en niet te weinig. En als ze dan weer allemaal dode bladeren opvallen, dan. Uh,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 De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is weer vrij. Tussen Hoofddorp en en rijdt het nog wel langzaam over 7 kilometer. En heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Shh. Mm -hmm. Na twee uur Zandvoort een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag op CFM, je eigen lokale radio. En we begonnen vandaag met de Club Tropicana, want het is uh, vanavond Tropicana Festival op het uh, Raadhuisplein. Het gaat weer een heel gezellig uh, feest worden met heel veel uh, lekkere muziek vanavond vanaf uh, acht uur. Dus vandaar ook eh, inderdaad als eerste de single van Wem. Het is even na twee uur, we zitten er weer. Uh, Albert Jans, zonnetje schijnt weer. Dus uh, Zo hoort Studio het. Tolweg 10A, 18 graden buiten. Je was net even buiten, dus lekker uithouden. Ja, het staat, maar het staat wel een lekker fris windje hoor. Ja, nog Uit. steeds, als je in een tochthoek uh, staat er bij de, uh, de, de shaak. -beste wind uh, is best wel pittig, maar uh, met, met dit soort temperaturen heerlijk uh, fris. Goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Uh, we zijn er weer drie uur lang live met uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, je zei het al vanavond, in ieder geval twee grote evenementen dit weekend. In ieder geval het fietsevenement Vredestein Cycling Zandvoort in en rondom het circuit... Vandaag en morgen groot sportief evenement. Dus u zult er ongetwijfeld wat fietsen tegenkomen die je daar mee doen. Er is onder meer de 24 uur race. Maar ook minder fanatieke fietsers komen, kunnen aan bod komen. Zoals je al zei, vanavond dan weer feest in het dorp. Tijdens het Tropicana Festival ook weer terug in het centrum van Zandvoort. Wat gaan we doen? We gaan uiteraard de vaste items voor u doen. En zoals de vaste luisteraars en kijkers weten... rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. We pikken er een paar uit, want het is... Zandvoort staat bol van de evenementen. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Dier van de week, ja, vorige week hadden we Teddy. En uh, Teddy zit er nog. Dus ik, had, ik dacht van, Teddy krijgt een tweede kans voor mij. Ja, want dat zijn we helemaal niet gewend. Nee, nee, zijn we niet gewend. Meestal als we, als we er een in de uitzending hebben... en je kijkt de volgende week, die week erop, dan is hij weer weg. Maar Teddy zit er nog. Dus deze vandaag ook weer extra aandacht voor Teddy. Gedicht van de week, kwart voor vijf, liefhebbers. Het blijft spannend, want ik heb er een aantal meegenomen. En Rob, je mag er weer een uitzoeken. Dus ik ben benieuwd welke dat wordt. Stroom meteen natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. Uh, we hebben uh, een, uh, wat, m, m, m, de, het Beestenpad is geopend. En dat is een uh, initiatief van Team Sportservice Zandvoort. En uh, wat dat precies behelst, dat hoort u in het tweede gedeelte van het eerste uur. En onze collega Jaap Koper had uh, een, uh, een uh, kort uh, interview, wat wij u niet willen onthouden, met uh, Joost Groenewegen van uh, Team Sport Service Zandvoort. Wat dat allemaal behelst voor de kids in Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk uh, uh, nog meer Zandvoorts nieuws in het, uh, in het kort en in het lang. Uh, de komende twee uur. Uiteraard hebben we dan vanaf... Uh, uh, oh ja, tien over drie uh, gaan we aandacht uh, schenken aan de uh, afgelopen week... ons ontvallen collega uh, Willem van Densen. Heel triest. Uh, hij uh, gaf uh, voor ons altijd nog uh, live verslagen vanaf het uh, circuit. Ja, niet elk uh, evenement, maar toch uh, met grote regelmaat... Zo zou hij volgende week op 18 juni weer de GT World Series voor ons verslaan. Voor de radio en natuurlijk voor de luisteraars en voor de kijkers. En op 25 juni zou hij de ADAC GT Masters ook voor ons verslaan. Het heeft helaas niet zo mogen zijn, want hij is afgelopen week overleden. Daar staan we om tien over drie even bij stil. Uh, wat wordt uitgebreider bij stil, moet ik zeggen. Uh, wat hebben we dan nog meer? Nou, uh, Pit Report, kwart over vier. Nou, dat wordt een beetje het live verslag van de kwalificatie van de Formule 1 uh, in Azerbeidzjan in Baku. Het is uh, niet het uh, circuit van uh, Max Verstappen de afgelopen jaren geweest. Want ik kan me nog herinneren dat uh, zijn teamgenoten hem achterin op opving Om het zomaar te zeggen. Hij wil revanche hebben. Uh, hij wil revanche hebben. En uh, op een gegeven moment, de laatste keer dat het in Baku was. Toen uh, lag hij ruim op kop. Maar uh, ging er een band uh, aan flarden. Dus uh, dit circuit is hem niet goed gezind. En, uh, terwijl momenteel de, de, de P3, de derde vrije training aan de gang is. Met uh, PRS als snelste, Leclerc als tweede en Verstappen als derde. Maar dat zegt natuurlijk nog niks, want om vier uur is de kwalificatie. Wat ook om vier uur begint, is de 24 uur van Le Mans. Ja, en daar ben jij een fan van. Daar ben ik een fan van, want dat wordt vannacht weer uh, heel veel tv kijken. En uh, uh, ik, er doen een, een groot aantal Nederlanders aan mee. De laatste die daar toegevoegd is, is Nick de Vries. Want uh, tijdens de testdagen uh, was er een coureur die, uh, die reed een, die, die auto niet één keer, maar meerdere keren plat. Dus toen heeft de organisatie gezegd, u mag niet meer meedoen. De, man was, de beste man was 61. Maar ja, toen moesten ze op zoek naar een nieuwe coureur. En dat werd dan Nick de Vries. Die, die, die rijdt ook de 24 uur van Le Mans, die om 4 uur van start gaat. En voor de rest hebben we natuurlijk ook nog sport kort. Kijken we vooruit naar de Champions League finale vanavond. En wat hebben we nog meer voor voetbal? De Nations League, Nederland-Polen ook vanavond. Het is één. Een... Groot sportief weekend, uh, de, de, dit weekend. Maar ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Weer een uh, vol programma vanmiddag tussen twee en uh, vijf uur. Een hele goede middag. En uiteraard, uh, het is vandaag uh, lekker uh, zonnig weer in Zandvoort. Een graadje of 18. Vanavond, Tropicana Festival betekent ook heel veel zonnige muziek op de radio. Waaronder deze van de Eros Ramazotti, Terra Promessa. Siamo i ragazzi di oggi Pensiamo sempre all'America Guardiamo lontano, troppo lontano Vivere la nostra passione Incontrare nuova gente Provare nuove emozioni Essere amici di tutti <totipos>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 Noemen we altijd uh, pizza-muziek. De muziek van uh, Eros Ramazotti. Je hoorde Terra Promessa. Nou, we zitten naar uh, de derde uh, vrije training uh, te kijken. En uh, Max Verstappen die zat net aan een uh, snelle ronde. Was uh, paars in de, de eerste sectie. En dan uh, wordt hij in één keer uh, geblokkeerd door een andere rijder. Albed-Jan, wat dit, een ellende. Dit is het laatste seizoen van Alonso. De Alonso <laughs> doet dat nou ook niet. Dus helaas uh, ging de snelle ronde van uh, Max er, uh, Kapot, goed. Maar ja, het is een derde vrije training. Hè. Straks om vier uur de kwalificatie. Ook die gaan we volgen. Deze Amsterdamse damesgroep uh, Mai Tai was in de jaren 80 enorm populair. Zo ook met deze singa uit 1985, de history. En ik heb vernomen dat ze wel weer van plan zijn om uh, misschien weer uh, bij elkaar te komen en uh, weer uh, een uh, optreden te gaan geven. Nou, dan uh, ga ik dat uh, zeker volgen, want ik uh, blijf een fan van deze dame. Het is uh, al lang kwart over twee geweest, het nieuws uh, nu Albert-Jan. Afgelopen woensdagavond is in de raadzaal tijdens een korte ingetogen ceremonie door de fractieleiders van Jong Zandvoort, CDA, OPZ en VVD het coalitieprogramma voor Zandvoort ondertekend. Met Kevin Stefan van het CDA en Belinda Geurensson van de partij Zandvoort was het hun eerste optreden als fractieleider omdat gert jan Bluis en Peter Kramer de functie van wethouder gaan vervullen. Jerry Kramer hield als leider van de grootste partij, Jong Zandvoort, een inleidend praatje over de totstandkoming van het programma. Hij schetste hoe de afgelopen maanden geluisterd is naar de standpunten van alle politieke partijen, organisaties en belanghebbenden. En hij gaf een toelichting op de keuze van Jeroen Nobel als formateur. Bewoners van Zandvoort zijn niet te spreken over het nieuwe parkeerbeleid dat per 1 juli geldt. Tijdens een tweede inloopavond afgelopen week konden bewoners voor de tweede keer vragen stellen over het beleid... Maar de bijeenkomst liep al snel uit de hand. De sfeer werd grimmig en chaotisch. En medewerkers van de gemeente zijn zelfs fysiek lastiggevallen gevallen... en zelfs met de dood bedreigd. De gemeente Zandvoort worstelt al jaren met een parkeerbeleid... maar met verschillende betrokken partijen als bewoners, ondernemers en toeristen... bleek het niet eenvoudig om tot een oplossing te komen voor iedereen. Door per 1 juli betaald parkeren in te voeren in de hele gemeente... bewoners krijgen een parkeervergunning niet alle, hoopt het college de parkeerproblemen in de wijken van Oud-Noord en Nieuw-Noord tegen te gaan. Maar een deel van de bewoners vreest juist dat het nieuwe beleid dagjesmensen en toeristen in de woonwijken gaan parkeren. Waardoor de parkeerdruk in wijken zal toenemen. Inwoners van Zandvoort vrezen ook dat er files in woonwijken zullen ontstaan. En ze denken dat het parkeertarief van 3,5 euro in woonwijken versus 2,5 euro op parkeerterrein, de Zuid- en Boulevard Paulusloot, mensen niet zal weerhouden van het parkeren in de woonwijken. Wordt vervolgd. Ook de nieuwe bankjes op de balkons op de boulevard Paulus Lood zijn nog niet eens af. En nu al is er commotie ontstaan over de leuning. Dit blokkeert voor mensen met een gemiddelde lengte het uh, zicht op zee. Het is een, een grote ontwerpfout, zo uh, valt te lezen op uh, Facebook. Ook een andere reactie uh, van Facebook sluit zich daarbij aan. Prachtig hout, maar hoe kan je zoiets bedenken? De bankjes die vrij uitzicht op het strand moeten bieden... Worden, eh, afge werden afgelopen week geplaatst... na enige vertraging van de levering van de materialen. De meeste inwoners van Zandvoort zijn blij... dat de bankjes aan de goede zijde van de boulevard komen. Met vrij uitzicht op het strand... zonder dat er mensen voorlangs lopen. Maar de bijbehorende leuning... vinden veel mensen niet handig gekozen. Ze hebben zogezegd de plank misgeslagen... zo schrijft een ander eh, op Facebook. En die vraagt eh, de gemeente om de balustrade te verlagen... Maar dat gaat niet gebeuren. Volgens een woordvoerder van de gemeente... is de leuning niet voor niets op die hoogte geplaatst. Het is, de, het is bedoeld om ook tegenaan te leunen als je daar staat. Als de leuning uh, hoger zou zijn, kan dit niet. En als je hem verlaagt, gaan er mensen erop zitten. De balustrade is dus een ideale leunhoogte, op ideale leunhoogte geplaatst. En dat betekent dat het zicht op zee daardoor enigszins beperkt is. Ook worden er nog staaldraden geplaatst onder de leuning... in de vorm van kruisen. Op 26 april, jongsleden, deed de rechtbank Noord-Holland uitspraak in de zaak Stichting Duinbehoud tegen de verleende natuurvergunning van het circuit Zandvoort. De rechter besloot deze vergunning in stand te houden. De natuurorganisatie gaat in hoger beroep. Een belangrijke motivatie voor Stichting Duinboort behoud hiervoor... is de toename van het, de stikstofuitstoot door circuit Zandvoort... met de komst van de Formule 1 races naar Zandvoort. De oorzaak hiervan is dat Formule 1 racewagens rijden, rijden zonder katalysator... en met zeer hoge snelheden. Dit veroorzaakt een enorme hoge stikstofuitstoot. Stofdepositie op de naastliggende natuurgebied, meldt de organisatie. Stichting Duinbehoud heeft een contra-expertise laten uitvoeren door onderzoeksbureau Apollon Milieu. Zij zijn namelijk van mening dat de provincie die de natuurvergunning heeft afgegeven, onvoldoende rekening heeft gehouden met de extreem hoge stikstofuitstoot door Formule 1 racewagens. Apollon Milieu kwam in haar berekeningen uit op een veel, ho uh, veel hogere stikstofdepositie in het duingeboed gebied dan waar de provincie rekening mee had gehouden. Met andere woorden erop, wordt vervolg heel goed. En stikstof blijft een probleem. We mogen geen koeien meer hebben, geen, geen auto's. Eigenlijk uh, ja, heel weinig nog. Uh, dus uh, straks uh, niet meer eten, niet meer verplaatsen en uh, <laughs> lekker in je huisje blijven. Dat is misschien de beste remedie tegen het stikstofprobleem. helemaal ouderwets, hè? windsurfen, want tegenwoordig zijn we allemaal aan het windfoilen. En dan zweef je over het water heen in plaats van dat je plankje zeg maar, op het water zit. Dat wordt heel veel uitgevoerd en het gaat ook Olympische sport worden, de windsurfing in ieder geval. Een lekkere plaat uit 1978 en hier is het toontje lager. Je stond maar wat te drinken, wat te hangen.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 als die jongen die losjes wou lijken Het toontje lager en ik heb stiekem met je gedankt. Precies half drie op de zaterdagmiddag bij CFM en dat betekent tijd voor het weerbericht. Hoe gaat dat eruit zien, Albert-Jan? Nou, van, van, van, uh, vanmorgen begon het met een mix van wolken en zonneschijn. Gaandeweg de dag breekt steeds vaker en langer de zon door en uiteindelijk is het ronduit zonnig. Het blijft droog en er waait een matige westenwind. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden. Vanavond is het helder en schijnt de zon tot 10 uur volop. Ook komende nacht is het vrij helder. Er waait een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind... en het koelt af naar 12 graden. Morgen is er wat meer bewolking, maar ook dan schijnt de zon geregeld. Er waait een matige westen tot noordwestenwind en het wordt 19 tot 21 graden. Maandag is er een mix van zon en wolken. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 18 à 19 graden. Dinsdag zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en het wordt 21 graden. Woensdag zijn er flinke perioden met zon. Ook dan blijft het droog en er waait een matige zuidoostenwind. Daarmee wordt warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur op kan lopen tot 23 à 24 graden. En tot slot, donderdag is er een bui mogelijk, maar ook dan schijnt geregeld de zon. De wind waait weer uit het zuidwesten en het wordt 22 tot 24 graden. dus Rico Schreuder. Dankjewel Albert-Jan, en het weer is uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. Dat was het weer. CFM En met de volgende plaat duiken de heer Prade in: Introduced me to your family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 To play too funny. Now I hate you. Uh, Smit hoorde je met uh, inderdaad, fingers crossed, een hit van dit moment. Afgelopen week werd het uh, Beestenpad uh, in Zandvoort uh, geopend... en uh, onze verslaggever Jaap Koper was daarbij. Uh, We gaan straks horen wat het allemaal inhoudt, dat Beestenpad. Maar eerst deze van Toto en Hot de Line. Dus juist van Albert Jan in het weerbericht. We gaan toch best wel redelijk weer krijgen de komende dagen. Dus geniet allemaal lekker van de zon. Jorge Toto en Holt de Lijn. Ja, afgelopen weken gebeurde het, want het beestenpad, voornam ik, is geopend. Maar wat houdt het in? Sterker nog, het wilde beestenpad. Hartstikke leuk initiatief voor de kids. Want in het duin achter de openbare basisschool De Duinroos... aan de Dr. J.P. Thijssenweg... is door de gemeente Zandvoort in samenwerking met sportservice Zandvoort... een beweegpad, het zogenaamde het wilde beestenpad, gerealiseerd. Onlangs op woensdag 8 juni is dit pad officieel geopend... in aanwezigheid van de kleutergroepen van De Duinroos. Zij mochten als eerste alle wilde beestenopdrachten uitvoeren. Wat is er nu leuker dan een heerlijke wandeling door de duinen in de zomer... Is jouw kind tussen 3 en 6 jaar oud? Volg dan eens het wilde beestenpad langs het van Pagé-pad. Zeg jij dat wat? Pagé-pad. Yes. Pagé de wilde beesten zijn voorzien van een zogenaamde QR-code. En achter elke QR-code zit een leuke beweegopdracht of een weetje over de gezondheid en of natuur. Ga op zoek naar alle wilde beesten deze zomer. De route duurt ongeveer een uur. Houd wel rekening met de speeltuin op de route, waardoor het toch toch wat langer kan gaan duren dan die eh, voorgenomen één uur. Onze collega Jaap Koper was erbij en sprak met Joost Groenewegen van Team Service de Sportservice Zandvoort. Groenewegen van Team Sportservice Hemsheid-Zandvoort. Van Team Sportservice Zandvoort. Ja, klopt. Ja. <laughs> um, hoe is dit bedacht? Um, nou, een jaar geleden konden we een, uh, uh, is het idee ontstaan om een beweegroute voor uh, de kinderen in Zandvoort uh, te realiseren. Waarbij we ze stimuleren om uh, te bewegen in hun eigen uh, woonwijk, om naar buiten te treden. En daarvoor is het uh, Wilde Beestenpad uh, ontstaan ja Die wilde beesten, dat heeft natuurlijk ook een betekenis, denk ik, hè? Ja, die wilde beesten zijn eigenlijk opgedeeld in drie thema's. Eén is safari, maar ook vonden we het leuk om de dieren die je hier in de natuur kan tegenkomen, bij de zee en in de duinen, om die mee te nemen in het wilde beestenpad. Ja. Maar de achterliggende gedachte is, als je dus het wilde beestenpad volgt... Dat het natuurlijk ook iets met de beweging zelf doet. Jazeker, naast het wandelen van de route kom je ook QR-codes op de beesten tegen. En die geven je een opdrachtje. En dat kan bewegen, kan dat zijn. Maar dat kan ook een stukje voorlichting zijn. Waarin we kinderen en ouders stimuleren om bijvoorbeeld water te gaan drinken. Worden die QR-codes nog ook aangepast? Dat het, want ja, het kan wel eens zijn dat je dan een maand later, en dan zijn het nog steeds. Dezelfde QR-codes? Ja, het idee is wel om de QR-codes uh, uh, niet per maand, maar wel in de loop van de tijd uh, aan te passen, zodat uh, uh, ja, de route aantrekkelijk blijft. Aantrekkelijk blijft, dat uh, wilde hij uh, nog uh, even zeggen. Tot zover, uh, inderdaad, het gesprek met uh, Joost Groenewegen van uh, Team Service uh, Zandvoort. En dan gaat het over het Wilde Beestenpad. Ik ben helemaal niet wat het inhoudt. Zullen we een keer samen gaan lopen, Albert-Jan? <lacht> is dat misschien niet het idee? Ja, je moet, wel, moet je wel iets van een QR-code kunnen ja, kunnen ja, Ja, kunnen nou, nou, daar komen we kleren. wel uit toch? Nou, we vragen wel hulp aan de kids tussen de drie en de acht. Zo is het. Nou, een mooi initiatief uh, hier in Zandvoort: je, het uh, Wilde ja. Beestenpad.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 it hurts instead, sometimes it lasts and lasts, but sometimes it hurts instead. Yeah. Ik ben bijna willen zeggen, wie kent haar niet, hè? Adel. Joost heeft al zoveel uh, hits uh, gescoord. Tess kwam van uh, de LP21. Uh, Inderdaad, uh, te maken met haar leeftijd. Uh, uiteraard, je hoort. Someone like you. Nou, de zon schijnt lekker in Zandvoort. En dat betekent ook dat we zin hebben in zonnige muziek.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 I'm <laughs> Versión de versie van wat we Mijn herinnering is vol met licht. En ook al nu we niet goed zijn, weet ik dat er ooit een dag zal zijn dat het en uiteindelijk zullen we de ik je stem niet Maar het ik Siento por tanto sufrir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 De, de zonnige klanken van uh, Alvaro Soleil. Yo, de solo paratie. Zo is het maar net. We ja, worden heel vrolijk van, van het plaatje. Misschien word je iets minder vrolijk van het uh, parkeerbeleid. Uh, je voelde wel al aankomen, Albert-Jan. Ja. Het nieuwe parkeerbeleid wat uh, 1 juli aanstaande ingaat... En wij kunnen als bewoners een eerste bewonerspas aanvragen, maar daar is en was heel wat gedoe mee. Jij hebt daar nieuws over? Nou, klopt. Ik had het al eerder even, maar dit is even een reminder voor, voor wellicht een aantal inwoners van Zandvoort. voor wie dit bericht hebben gemist. Want is bijvoorbeeld uw aanvraag voor een eerste bewonersvergunning geweigerd. omdat u over eigen parkeergelegenheid zou beschikken? Vraagteken. En meent u dat dit niet het geval is, vraagteken, dan kan dit bericht van de gemeente relevant voor u zijn. Parkeerservice heeft zoveel mogelijk adressen in Zandvoort opnieuw bekeken. De registratielijst van adressen met eigen parkeerplaats is nu kleiner geworden. En omdat bij veel adressen geen eigen, tussen de aanhalingstekens, parkeerplaats beschikbaar was... zijn deze adressen van de lijst gehaald. Dus belangrijk. Wilt u daarom... Uh, uh, Valt u volgens uw uh, gegevens in die categorie... wilt u dan daarom opnieuw uw aanvraag in het e-loket indienen? Komt, nu komt u wellicht misschien wel in aanmerking... voor een eerste bewonersvergunning. Krijgt u nog steeds de melding over uh, eigen parkeergelijkheid En bent u het er niet mee eens, vraagteken, dan kunt u een e-mail sturen... naar info.zandvoortapenstaatjeparkeerservice.nl infozandvoort Met als onderwerp controle poed. En jij wist waar poet voor was? Uh, parkeer op eigen terrein. Een briljante afkorting. Daarom zal uw adres en daarop... als u dus dat, dat iemand die e-mail verstuurd heeft... en daarop zal uw adres specifiek gecontroleerd worden... en of wordt er contact met u opgenomen. Wellicht een reminder voor een aantal inwoners in Zandvoort waar dit betrekking op heeft. Ja, ik zou het zeker doen als hij eerst afgewezen is: gewoon uh, nog een keer proberen met uh, de nieuwe lijst die ze hebben opgesteld. Wie weet lukt het dan wel. Nou, de muziek lukt zeker bij CFM. Hier is namelijk Doe Maar. Know mine, oe, ik heb pijn al oh, zo'n pijn tot over mijn ogen, op jou. Keer op keer, ik gonna niet. to the hospital, I'm gonna go to the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 Ik gelijk wel ik, en ik, ik ik, ik ik, ik ik, ik ik, ik ik, en ik, ik is een vreemde ik ik, ik wel ik, ik ik, ik gelijk wacht en ik ik, ik is een ik, ik ik, ik ik, ik gelijk wacht ik, ik ik, ik ik, ik en ik Smor verliefd als ene laatste plaat in het eerste deel. Zandvoort op zaterdag. Welkom bij de lokale omroep ZFM vanuit inderdaad de badplaats Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag met radio en tv. En zo meteen na het, na het nieuws weer zijn we er nog twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Hier is Chase als laatste voor drie uur.